Thank <laughs> you. Ik heet jullie heel van harte welkom in het spiritueel praathuis van het Zesde Zintuig. En je weet, staat in, dat staat weer rijen. En ik zie dat weer mensen plaats hebben genomen in het centrum. En ik ga natuurlijk iedereen weer persoonlijk even begroeten op deze 11 april 2011. Dus 11-4-2011 is het vandaag. En daar staat natuurlijk weer van alles te gebeuren. Maar voor ik dan natuurlijk al verder op inga, ga ik eerst beginnen om Bieke. Goedenavond, lieve Bieken. Leuk dat je er bent. Vanuit België, welkom in ieder geval. Ik zie dat Krijn er ook is, onze aller Krijn. Goedenavond, lieve Krijn. Gezellig dat jij ook weer een plaats hebt weten te veroveren. Dan komt natuurlijk Giel. Goedenavond, lieve Giel. Ik heet je in ieder geval van harte Welkom hier bij ons bij GRIM Radio. Oftewel in het spiritueel praathuis van het zesde zintuig. Dan is er natuurlijk onze eigen Colinda. Dag lieve Colinda. Ook weer gezellig jou te mogen ontmoeten. Op deze maandagavond. Ik zie dat de windje er ook is. Goedenavond lieve de windje. Heel gezellig weer. En fijn dat je er bent. Onze donder is er natuurlijk ook. Als het goed is heeft hij hier vooraf. Ik heb helaas niet geluisterd want ik heb naar dat secret story zitten kijken. Daar ben ik helemaal aan verslaafd. Ik ben er zelfs zo aan verslaafd. Dat ik morgenavond een spirituele avond heb in mijn centrum. Voor de mensen. En dat ik nu al baal. Dat ik dat doe. Maar ja. Dat is al helemaal één keer in de maand. Omdat ik het dan niet kan volgen. Maar ja gelukkig komt om elf uur. Verloop ik nog een herhaling. Dan kan ik het ook nog zien. Maar in ieder geval lieve donder. Leuk dat je er ook weer bent. En ik hoop dat het allemaal goed met je gaat. Maar dat hoor ik dan dadelijk. Dat dadelijk vanzelf. Dan is er natuurlijk onze Guus. onze eigen knuffelaar. Goedenavond, lieve knuffel. En een lieve knuffel hierop. Vanuit rijden voor jou, lieve Guus. Dan is er Chaco. Ja, Chaco gaat de nachtdienst in. En ik wil trouwens eens vragen. Chaco, heb jij nou ook s'nacht in een Ik of jij heel de hele nacht op moet blijven. Het kan ook zijn dat jij uh, uh, gewoon... Uh, ik weet natuurlijk niet waarvoor jij nachtdienst moet draaien. Je hebt ook wel dat je natuurlijk s'nachts uit bed gebeld kan worden, vanwege dat er storingen zijn. Maar als je op moet blijven de hele nacht, ergens in een kantoortje of zo, is het dan niet dat jij s'nachts een, um, een dip krijgt? Zo tegen de morgen? En ik zie wel liever dat zekere storen, als die s'nachts op moeten blijven, dan krijgen ze altijd tegen s'morgens een uur of vier, krijgen ze een dip. Dus ik weet niet of jij dat natuurlijk ook hebt, maar dat zal wel. Dan is er natuurlijk onze Jan. Goedenavond, lieve Jan. Nog provisie proficiat met je moeder nog vanaf een zaterdag. En ik ben blij dat je er ook weer bent. Dan wil ik natuurlijk de operator Andretret heel veel lieve groeten sturen. Hier vanuit rijden. En natuurlijk ook meteen Elisabeth die binnengekomen is. Dag, mijn lieve Elisabeth en ook Judith. Het is dus, lieve Judith, je had toch gehoord de zaterdag dat ik je kaartje had getrokken. Want je bent er nu toch in. Ik had je op je mailtje nog gelezen. Dus is in ieder geval een hele, hele goede avond. Oh, je werkt aan de machine. Dus je moet gewoon lichamelijk werk doen. Veel werk doen. Maar ik hoop dat het voor jou toepasselijk is geweest, lieve Judith. Wieke zegt, ik moet ook dikwijls een nacht doen. Ja, ik krijg om vier uur vaak een dikte. Ja, daar heb ik de vorige keer. Toen was het op uh, Sikkerstorie. Toen waren ze s'nachts met dat kampvuur. Toen moesten ze dat, uh, dat vuur aanhouden. En dan waren ze om twee uur op en dan de twee uur naar de handen. En dan vertelde ze toch dat het, het zwaarste was van vier tot zes. Het was het, de zwaarste tijd om op te blijven. Elisabeth zegt dat iedereen wat goed te kijken heeft. Ja, inderdaad. Die foto van, uh, van jouw man was een heel mooie foto, uh, lieve Colinda. En ik denk dat uh, hetgeen wat ik erbij geschreven heb, want ik heb natuurlijk ook gelijk zijn foto kunnen lezen. En als ik dan een foto van iemand heb, dan kijk ik heel veel over de persoon door. En toen kreeg ik door, spontaan, uh, hoe Cor in elkaar zat. Ik heb het ook nog op de chat gedaan, ik, terwijl ik het op het lezen was en het op de chat aan het typen was, was jij net aan het uitgaan. Dus de, uh, de luisteraars die toen nog in de chat zaten, hebben allemaal kunnen lezen wat ik over Cor schreef. Dus uh, dan weet je dat. De moeilijkste tijd ligt tussen twee en drie uur. dat zou kunnen dat dat gewoon allemaal normaal de tijd is. Ja, kijk, ik ben ook wel eens hele nacht op geweest, maar dan heb ik nergens geen, geen last van. Dan word ik juist tegen de morgen heel wakker. Maar dan eh, s'avonds, dus dan word ik heel wakker, ben ik heel alert. Maar dan, en dan kan ik de ogen, oh, dan ben ik actief. S'morgens eh, heel actief. Maar dan s'avonds, om een uur of negen... Dan begin ik met de party te spelen. Dan moet ik echt uh, helemaal echt zorgen dat ik een bed heb op iets heb waar ik in kan liggen, want ik ben in staat op staan en slaap te vallen. Dat is, dat is mij wat toevertrouwd. Ik heb dat vroeger ook wel gehad, Colinda, dat ik op een gegeven moment... Uh, uh, maar ik had, toen had ik mijn grens heel kort. Dus op het moment dat ze te ver gingen, dan was de grens trok ik, en dan was het gewoon... Had ik hem betrokken en dan werd dat ook nooit meer goed. Maar dat heb ik niet meer. Ik, dat heb ik, heb ik gelukkig niet meer. Mijn grens heb ik veel meer verlegd. Maar lieveling, waar ben je toe geweest? Geweest? Ja! En wat dan was op aan het doen? slapen! hè? Ja! die lag te dutten in de stoel opa. Ja! wat een oude zeemelaar. Haha! <grijpte> Oeh! dat oude! Is opa een zeemelaar? Nee! Nee? is een zeemelaar? Nee! Ja, nou! Oh! Meestal een oude zeemelaar! Kus! Kus! Ja. Steebukkers. En dan gaan we wel weer verder met de mensen. Kijk allemaal. Allemaal mensen, hè? Hoi. Hoi. Zeg maar hallo. Hoi, mensen. Hallo, mensen. Ja, dat heb ik gezien. Ik heb het trouwens op Facebook. Facebook heb, ik, uh, Facebook heb ik binnengekregen dat uh, Evita jarig is, deze week. Ik weet niet wanneer ze jarig is, maar ze moet van de week jarig zijn. Want ik heb haar ook geactiveerd als vrienden en toen we ik op Facebook binnen dat Evita jarig was, deze week. Maar dat zal uh, dingen wel weten. Ik uh, Niet maar dat Guus wel weet... Hallo, zeg Hij nou eens weer naar boven toe. Ik zal eerst nog even een gedicht voorlezen van uh, Ria Lips. Dankjewel, lieve Tjako. Je zal nog wel even luisteren. Dus... Dan zeg ook nog, dacht Jacco. De mens houdt zich te veel vast aan alle aardse dingen. De dood en wat erna, wat erna komt, probeert hij te verdringen. Voor hem telt deze wereld met al zijn valse schijn. Hij weigert te geloven dat wij maar pelgrims zijn die hier tijdelijk verblijven, dat er meer is dan men ziet, en wij meer ziel dan lichaam zijn, snappen de meeste niet. En dat is ook zo. Soms dan wordt er wel eens gezegd, eh, toevallig had ik gisteren dat nog, eh, want ik heb gisteren dan een, een, een terugkomdag gehad van rijke 1, en dan op een gegeven moment trekt iemand eh, een kaartje, en dan zegt dat kaartje, vraag je innerlijke rits om raad. En natuurlijk, jouw innerlijke gids is je ziel. Je ziel met al zijn herinneringen van, van af dat je geboren bent tot nu toe, je ziel met al zijn herinneringen van vorige levens, is daar allemaal in opgeslagen. Dus op het moment dat je hier in je in je brein het even niet weet, op het aardse gebied, dan is het heel erg goed om eens lekker te tellen van 10 naar 0, en lekker te gaan in, in, in, in, in rust en dan eens te luisteren en dan eens vragen te stellen in gedachten aan je binnenkant. En dan zou je vaak verbaasd zijn wat je daar niet allemaal voor antwoorden krijgt. Ik ga trouwens met jullie vanavond ook eens een meditatie doen. Ik neem hem morgenavond mee naar mijn spirituele avond. En ik ga vanavond eens met jullie doen. Het lijkt me echt... O, oh, de e zie ik, zegt Krijn tegen Colinda. Als jullie willen, ik ga vanavond met jullie een meditatie doen. En dan gaan we terug naar het verleden. We gaan naar het heden en we gaan naar de toekomst. Je, als je mee wilt doen, mag je meedoen. Heb je er geen zin in, dan luister je gewoon. Maar het beste is dat je gewoon lekker... Als je mee wilt doen, gaat dan lekker rustig zitten. Sluit je ogen. Doe je voeten netjes naast elkaar. En laat je handen een beetje los naast je. Dus als je zit... Ja, dan ga je gewoon nog als je aan tafel zit, dan laat je gewoon je armen lekker leunen, of op, aan het bureau, maar als je ervoor zorgt dat je voeten niet gekruist zijn, dat ze gewoon lekker contact hebben met de aarde, en dat je dan op deze manier je lekker kan ontspannen. Ook al doe je niet mee na, met de meditatie, maar ga je wel mee naar het, uh, naar het teruggaan, in, uh, in het, uh, van 10 naar 0, dan zul je ook merken dat je nadien, een heel, ja, een heel prettig en heel ontspannen hier. Dit is een heel goede meditatie om op deze manier dit ook te doen, wanneer je het is heel, uh, heel moe bent, of je kunt moeilijk in slaap komen, of je hebt te veel, je bent te vol in je hoofd met allemaal zorgen, neem dan eens een keer een lekker tijd voor jezelf, zet een rustig muziekje op en ga heerlijk Tellen van 10 naar 0. Je gaat dadelijk, als ik af ga tellen, tussen elke tel heel langzaam in- en uitademen. En wanneer ik bij 0 ben aangekomen, ga ik een verhaal vertellen. En dan probeer je zoveel mogelijk in je fantasie mee te gaan met dat verhaal. En dan zul je merken dat dat een heerlijk rustgevend gevoel is. Wanneer ik klaar ben met deze meditatie, zal ik er meteen Rijki achteraan sturen. Zo weten jullie dat ik er meteen daarna, we zitten toch in een heerlijk in het fijne gevoel, dat ik er dan uh, Rijki achteraan ga sturen. Nu gaan we beginnen. Ga zitten of liggen met je voeten naast elkaar en je armen losjes naast je. Neem een ontspannen houding aan en sluit je ogen. Concentreer je nu op je rustige ademhaling en tel in gedachten van tien naar 0. Tien. 9 Acht. zeven, zes, We zijn nu lekker ontspannen en je ziet jezelf nu lopen in een tuin met heel veel bloemen. Er zijn prachtige vogels aanwezig en de vlinders fladderen van bloem naar bloem. Je ziet van alles en terwijl je zo rondloopt geniet je van al datgene wat je tegenkomt. dan zie je daar drie tuinhuisjes staan. Het eerste huisje is het tuinhuisje van het verleden. Het tweede tuinhuisje is het huisje van het heden. En het derde huisje is het tuinhuisje van de toekomst. Je gaat het eerste huisje binnen, dus het, het tuinhuisje van het verleden. Het is er vrij donker en er branden drie kaarsen. In de hoek zie je een stoel staan en je gaat zitten Ga in gedachten terug naar je verleden. Als je in het verleden verdriet hebt gehad, laat dan dit gevoel hierover bij je binnenkomen. En durf er naar te kijken. Je hoeft niet bang te zijn, voor te zijn, want je weet dat het verleden tijd is. Dus laat het verdriet maar rustig komen, want het is een verleden tijd, maar je mag er wel naar kijken. Denk nu terug aan de leuke dingen die je hebt meegemaakt in het verleden. En laat het fijne gevoel hierover bij je binnenkomen. Je bent er steeds van bewust dat alles wat je voelt, hoort of ziet, bij het verleden horen. Dan sta je op en loop weer naar buiten. Alle narigheid uit het verleden achterlatend in het huisje, in dit huisje en trek de deur van het verleden dicht. De vreugdevolle ervaringen neem je mee in je hart. Nu stap je binnen in het tuinhuisje van het heden. Het is hier veel lichter. als in het eerste huisje. Ook hier branden kaartjes. En je ruikt de geuren van wierook. Ook hier zie je een stoel staan en gaat zitten. Nu ga je in gedachten naar datgene wat jou het meest verdriet doet momenteel. Kijk hiernaar. Nu vraag je jezelf af, waarom doet dit mij zoveel pijn? Als je het antwoord hierover hebt binnengekregen, vraag dan aan jezelf, wat kan ik hier aan doen, zodat het voor mij wat dragelijker wordt? Ook hierover krijg je antwoord. Nu ga je in gedachten naar iets wat jou momenteel veel voldoening geeft of blijdschap schijnt. Laat dat gevoel hierover bij je binnenkomen en niet van dat gevoel. Dan ga je weer naar buiten en je weet dat hetgene wat nu heden is straks verleden tijd zal zijn en ook de pijn die je nu voelt minder zal worden. Neem de vreugde die je voelt mee in je hart. Nu ga je naar het laatste huisje. Het tuinhuisje van de toekomst. Je gaat naar binnen, en je ziet dat alles blauw is. Er branden overal kaarsjes, en er staat een mooie wit stoel in het midden. Jij gaat hierop zitten, en nu ga je kijken naar jouw toekomst. Je creëert nu in je gedachten je eigen toekomst. Je kunt hem zo creëren, zoals jij dat wilt. Jouw eigen toekomst heb je in je eigen hand. Vergeet dat nooit. Je weet dat ook in, in je toekomst altijd mensen uit je leven zullen gaan. Omdat voor hen de tijd is gekomen dat ze afscheid nemen moeten. Maar je weet, dit hoort bij het leven. Je weet ook dat de toekomst je vreugde zal brengen. En met deze gedachte en de creatie van je eigen toekomstbeeld ga je zeker een fijne toekomst tegemoet. En die begint op het moment dat jij het tuinhuisje verlaat. Je loopt nu met het blij gevoel weer naar buiten en laat de deur van je toekomst wijd openstaan. Je wandelt verder en geniet van alles wat je tegenkomt. Dit gevoel zal steeds jouw deel zijn wanneer je iedere keer weer teruggaat naar de tuinhuisjes, naar de tuinhuisjes van het verleden, het heden en jouw toekomst. Om, ja, zee shonen, hon, ja, ze, shonen, De vaag energie aan de goddelijke macht, en ik stuur die naar Adri, naar Bieke, naar Elisabeth, naar Judith, naar Krijn, naar Liedewijn, naar Minken, naar mezelf Nelly en de kinderen Wilfred, Halle, Anita en Erika, en mijn kleinkinderen Nick, Fenke en Willa en aan mijn man Ad. Ik stuur het naar Giel, ik stuur het naar Colinda, ik stuur het naar De Vintje, naar Donna. Naar Guus en naar Jan. Ik stuur het ook naar de operator en het red-red. En ik stuur het ook naar alle mensen die op dit moment naar mijn programma zitten te luisteren. Saeki, Saeki, Saeki. Ik stuur deze energie uit liefde. En dat jullie het allemaal mogen ontvangen en naar je eigen goeddunken gebruiken. Shokirai, shokirai, shokirai, dat het negatieve bij iedereen weg mogen gaan en dat het plaats mogen maken voor het positieve. Dat is wat ik voor jullie allemaal vraag aan de hogere macht. Daikomayo, daikomayo, daikomayo, dat het licht, het goddelijk licht, jullie de komende tijd in mogen blijven beschermen. lieve mensen. Ik hoop dat jullie er allemaal van genoten hebben van deze uh, meditatie. Weet je wat ik wat zo jammer vind? Ik moet die meditatie altijd met mijn ogen open doen. Hè? En soms ben ik wel eens ben ik een beetje jaloers op jullie. Dat jullie allemaal lekker met je ogen dicht kunnen zitten. En dat hele gevoel en heel de meditatie bij jullie binnen kan laten komen. En dat ik hem op moet lezen. Dus ik, ik geniet daar niet zoveel van. Als jullie daarvoor heb ik ook Verschillende meditaties van mij op CD opgenomen. Dat ik dan zelf kan genieten van mijn eigen meditatie. En dat is natuurlijk het fijne ervan. Nou, Colinda heeft er lekker van genoten, zie ik wel. Ik kreeg lekker warm bij mij trouwens bij de schouders. Donner vond het ook weer lekker, nou was het alleen maar hartstikke fijn. Ik weet dat Judith er ook altijd van geniet. Er zijn meer mensen die lekker van de rijke genieten. En dat is er, daar is natuurlijk ook altijd de... Ik, zoals ik, ik heb het niet gelezen, want ik zat ik nog met mijn ogen dicht, maar ik, ik eh, zag iets over eh, mooie kleuren hier. Zegt eh, Lidewijn. Nou, eh, Colleen heeft een mooie meditatie gevoerd. Nou, dat is alleen maar mooi, maar zo werkt het ook, hè. Als je op een bepaald moment zit, dan zijn wij natuurlijk altijd met een ballast van ons verleden, waar wij uh, vaak in blijven hangen. En dat moet je eigenlijk niet doen. Je moet gewoon, daar was symbolisch die tuinhuisjes, ga eens in je gedachten, eerst aan het eerste huisje, en je zegt dat is het huisje van het verleden. Nou, dan ga je dan eens even goed honden, en dan ga je, en, maar dat wil zo zeggen, dan ga je eens heerlijk. Ga je eens lekker heerlijk naar je eigen binnenste en naar je herinneringen. En dan kan het toch altijd verdriet bovenkomen. Maar durf dan ook naar dat verdriet te kijken. Je durft ook dat verdriet te voelen. Want je weet, het is verleden tijd. Maar het is er wel geweest. En op een gegeven moment kun je verdriet wegstoppen. Maar het is beter als je het weer eens een keer naar boven haalt en dan naar durft te kijken. En ook aan jezelf afvragen waarom ben ik er toen zo verdrietig onderwezen? Want als er een bepaalde tijd overheen gegaan is, kan het zijn dat, dat je het al, al van helemaal uit een andere kant gaat bekijken. Dat, dat wat je toen niet zag, wat je nu naar een verloop van tijd wel ziet. dat je dit daar de van tijd wel zien. En daarvoor is het goed, maar door je het toen het nog vers was, en dat je het toen opgeslagen hebt, zit het nog steeds binnenin je. En kan het door bepaalde omstandigheden of soortgelijke ervaringen weer een één keer de kop opsteken dan kan je weer heel intens in het verdriet gaan. Dus daarvoor is het goed, om me dan op deze manier, in een, in een meditatie, dus lekker tellen van 10 naar 0, dan ben je naar, in een lager bewustzijn, dan uh, heb je vaak je eigen uh, uh, gedachte uitgeschakeld, dan ga je alleen maar uh, over uh, naar, naar je gevoel en dan zul je merken dat je dan dat beter kan, kan uh, voelen en loslaten. Nou, als je dat Het groot gelijk donderdag, het is echt mooi weer. Ga een lekkere wandeling maken aan de kust. Voordat ik met je mee komt, zo lekker aan de kust wandelen. En dan ga je, bij wijze van spreken, um, terug in die... Um, en, dan, dan heb je, nou, en dan ga je dat huisje uit, dan trek je symbolisch de deur dicht, en dan zeg je ik laat die troep, Laat die troep maar lekker daar waar het is. En ik neem alleen maar de mooie dingen mee. Verder. En dan laat je het achter. Nou, dan ga je naar het, het huisje van het hele, Dan ga je eens kijken naar nou, waar. Maken de, dan weet je dat is verleden tijd. Dan, denk je, dan maak ik mijn eigen buur met aan het over. Wat doet me op dit moment verdriet? En dan ga je eens kijken, kan ik het nu veranderen? Wat moet ik hier nou aan doen aan de situatie? Want dan kijk je nee, want dat is op het moment urgent. Nou, dan krijg je ook het antwoord van binnen. Nou, misschien is het best de oplossing dat je dat en dat gaat doen. Nou, heb je de alleen dan even eenmaal door, door, doorroept. Dan ga je naar de leuke dingen die je op dit moment, uh, er zijn. En het zijn die leuke dingen. de leuke dingen zijn er, dan neem je die ook weer mee naar je toekomst. En dan ga je naar je toekomst kijken, en dan ga je kijken, of weet we wat weet er iets van dat we onze toekomst kijken. Want in het verleden zijn er dingen misschien gebeurd waar wij nog niet wisten, en dat ons is overkomen. Maar probeer in ieder geval in de toekomst die dingen uit de weg te gaan, en roep ze niet op. Eh, eh, trouwens, ik wil eerst even Adrie nog een hele goede avond wensen. En natuurlijk onze eigen wijt, dus je ook. En natuurlijk Nienke die binnengekomen zijn terwijl ik bezig was met mijn eh, meditaties. En dan is het eh, nog eh, goed. En, en die Adrie moet niet zeggen wat ik rij je, want je bent er al twee uur dikers geweest. Maar Adrie zal even zeggen hoe je moet rijden morgen. Als je gewoon rijden, je gaat gewoon, je komt vanuit de af. Of van, van de bos, dat maakt niet uit. Dan ga je van, van Tilburg richting Breda. En dan ga je er bij rijden af. Rijden, daar staat er rijden, eh, Kaan, Clubbar, Lanassa, Alphen, Rijen, Geelze. Dan ga je eraf, dat weet je. Nou, dan, kom, dan ga je eraf, dan ga je rechtsaf. Dan rij je eh, alsmaar... Dan rij je, uh, richting rijden, maar dan op een bepaald moment, als je dan van de weg afkomt, jij komt van de weg af, dan ga je rechts af, dan kun je het beste al links gaan rijden. Want weet je waarom? Als je links gaat rijden, links gaat rijden, maar dan ga je op een gegeven moment, kun je dan links af, want als je recht doorrijdt, dan kom je ook weer wel op de Bredas weg uit, maar dan kom je uh, nog voor Hulten uit. Maar als je dan daar rechts afgaat, dan ga je langs die oude, oude startbaan, maar dat weet je wel. Nou, en dan kom je bij die startbaan, dan ga je linksaf naar rijden. Maar de camperbaan staat niet op het uh, navigatiesysteem. Wel de provinciebaan. Want de camperbaan staat er nog niet op. Maar als je daar daarbij, bij, dat hebt dat van Eiken, bij die sloperij, dan ben je dan linksaf gegaan en dan ga je bij het eerstvolgende stop.